7 augustus 2021. Zaterdag. Ik heb steeds de neiging, na het zien nu van een paar films, om boeken lezen en films kijken tegen elkaar af te zetten. Ben ik mijn tijd aan het verdoen met die 25 films? Tussen haakjes. Tuurlijk. Komt het omdat ze zo middelmatig zijn, zo stereotyp in onderwerp, beeld en geluid. Zeker, er zit geen enkele arthouse movie bij. Dat zal het zijn. Maar, zeg ik tegen mezelf, je zit op een onbewoond eiland en dit is het enige entertainment wat je hebt, zo so deal ermee jij bastaard. ZDD Kijk Door